9 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Het monumentale gemeentehuis in de Brabantse Waalre staat in brand. Volgens de politie ramde een auto vannacht de hoofdingang, waarna een grote brand uitbrak. Ook tegen de andere ingang van het gemeentehuis staat een auto. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De politie is op zoek naar de bestuurders van de auto's waarmee het gemeentehuis is geramd. Zodra het zijn brandmeester wordt gegeven, gaat de politie sporenonderzoek doen. Brandweer verwacht dat het nog uren zal duren voordat het vuur is geblust. Omwonenden kunnen last hebben van de rook. en De brandwoord doet daarom metingen naar giftige stoffen. Ooggetuigen die zeggen dat het gemeentehuis in Waalre als verloren moet worden beschouwd. In Groningen er wordt een grote brand in een slagerij aan de Steentilstraat. De slagerij zit in een blok van vier panden. Het voorzorg is een aantal woningen boven de slagerij ontruimd. Zo'n twintig mensen zijn geëvacueerd. Blussen is lastig, omdat de steenteelstraat een nauwstraatje is... waar de panden dicht tegen elkaar aanstaan. De brand is op het dak ontstaan. De oorzaak is nog onduidelijk. De Technische Universiteit in Eindhoven heeft een coating ontwikkeld... die vuil afstoot. Uitvinding kan in tal van sectoren worden gebruikt. Onderzoekers denken aan de auto-industrie. Als de coating over de lak wordt gespoten, hoef je je auto niet meer te wassen. Een regenbui is dan genoeg om een vieze auto schoon te maken, zeggen de onderzoekers. De doorzichtige coating herstelt ook zelf lichte beschadigingen. Zo kunnen bijvoorbeeld contactlenzen en zonnepanelen worden beschermd tegen krassen. De onderzoekers verwachten verder dat de vliegtuigbouwers geïnteresseerd zijn. Als er minder vuil op de romp en de vleugels zit, wordt de luchtweerstand kleiner... en verbruiken de vliegtuigen minder kerosine. Het weer, in de ochtend bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land wat regen. Later vanuit het zuiden droog en zon. Het wordt 20 tot 24 graden. AMB Verkeersinformatie. Er was geen sprake van een ochtendspits vanochtend. En er staat op dit moment maar één file in de buurt van Amsterdam. Op de A9 alkmaar Amstelveen. Tussen de knopen Terottepolderplein en Raasdorp, drie kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen, ontwikkelingsorganisatie oxfam Novib zegt dat de opbouw van ontwikkelingslanden vooral van vrouwen moet komen. Je hoort straks meer over het witwassen van drugsgeld door de grootste bank ter wereld, de ESBC. En in Waalre brandt nog steeds het gemeentehuis. Ja, het begon vannacht te branden nadat twee auto's moedwillig tegen het gemeentehuis waren aangereden. Rob van Kaathoven van Omroep Brabant sprak vanochtend vroeg met iemand die vlakbij woont. Ja, wij werden wakker van een enorme klap en met een hoop gerinkel en daarna een hoop ja, ontploffingen en twee auto's die... of één auto weet eigenlijk niet meer die keihard wegrijdt en uh, we dachten eerst dat het bij ons naast was. En toen zijn we, uh, hebben we 1 en 2 gebeld en die hebben toen blijkbaar ook al melding gehad. En uh, ja, toen ben ik gaan kijken en toen bleek er uh, aan de vooringang een auto gewoon in de pui te staan... Uh, vol in de brand. En later bleek dat er aan de zijkant nog uh, eentje aan het fikken was. Ik Hoe denk laat ik... was dat ongeveer? Uh, kwart voor drie. drie. Nou, ja, na drie in ieder geval. Ik weet ik niet meer precies. Het is heel snel heel groot geworden. Hè? Want uh, ja, ja. het is praktisch verwoest. Ja, ja het ging heel vlug. Echt, uh... Ja, dan, je... <coughs> dan zie je de brand weer aankomen reizen. Dus die kant gaan blussen. En dan blijkt dat ze het daar vrij snel onder controle hebben gehad. Maar hier is het echt heeft het echt heel snel om zich heen geslagen. Dat zie je hier wel. Dus, uh, ja. Wat u beschrijft, is een doelbewuste uh, actie tegen het gemeentehuis? Bij een aanslag? Nou, dat lijkt me wel. Ja, als je dit zo ziet, dan is dat duidelijk. Ja. Doelbewuste een auto tegen die gevel aan parkeren... Ja. die vervolgens in de brand vliegt, uh, met dit als gevolg. Het is, het is een beetje surreal hoor. Het is echt uh, raar dat er hier in zo'n rustig dorp uh, zoiets moet gebeuren. Dat gaat, het gaat nergens over, wat mij betreft. Dus, uh... Ik ben het helemaal met je eens. Volgens mij als je een probleem hebt, dan ga je erover praten. Dan ga je niet eens naar binnen rijden. Dus uh, bij, ja, ik, ik, uh, volg. Ik, ik weet niet wat ik van moet denken. nee. Een van de buren van het gemeentehuis van Waalre, dat moet als verloren worden beschouwd. Dat gaat nog even met de politie erover doorgesproken. Maar die verbinding komt even niet tot stand. Houdt u te goed? Zodra we die hebben, dan hoort u dat over die brand dus in het gemeentehuis van Waalre. Een Amerikaanse filiaal van ASBC, grootste bank van Europa, heeft jarenlang Mexicaans drugsgeld wit gewassen. Het gaat om zeker 7 miljard dollar de afgelopen twee jaar. De topman van de bank heeft zijn excuses aangeboden. I have said before and I will say again despite the best efforts and intentions of many dedicated professionals, HSBC has fallen short of our own expectations and the expectations of our regulators. ESBC heeft niet kunnen voldoen aan de eigen eisen en standaarden, al dus deze topman van de bank. Kees Sohn, correspondent in Mexico, vertelt hoe de bank jarenlang dat geld kon witwassen. Op zich is het heel simpel. Er is geld overgemaakt van filialen van de bank in Mexico naar filialen van dezelfde bank in de Verenigde Staten. Dat ging vaak om exorbitante bedragen. Nou, dat is om... Twee redenen is dat mogelijk. Uh, ten eerste het gebrek aan uh, extern toezicht en een gebrek aan intern toezicht zou je zeggen. Ja. Het blijkt uit verklaringen van de betrokkenen dat het intern wel gezien is, maar uh, genegeerd. Ja, want bij zulke bedragen dan moet je toch eens even informeren lijkt mij. Uh, wanneer werd het nou duidelijk dat het om drugsgeld ging en dat dat dus door handen van Amerikaanse bankiers ging? Nou, dat is uh, gebleken uit een onderzoek van, de, van een subcommissie van de Amerikaanse Senaat, de, de Commissie voor Binnenlandse Veiligheid. Die commissie die kijkt vooral naar transacties die kunnen duiden op uh, connecties met uh, internationaal terrorisme. En uh, pas uh, toen die commissie zich echt uh, in, in, de, in de boeken van, uh, van de bank uh, ging storten... Toen kwamen deze dingen naar boven dat het om bedragen gingen, die maar uh, op één ding wezen. En dat was, uh, dat, dat was uh, drugskartels. Ja, maar wacht even, Kees, want dan hebben dus Amerikaanse politici dit gezien en niet bijvoorbeeld de FBI of een financiële toezichthouder? Ja, dat is natuurlijk een, een, een groot probleem met banken in het algemeen blijkt de laatste tijd dat de financiële toezichthouders uh, uh, in dit opzicht uh, ernstig tekort schieten. Ja. Het, uh, het voordeel van de Senaatscommissie is dat die uh, verdergaande bevoegdheden heeft. Uh, die zou je kunnen vergelijken met de parlementaire enquête in Nederland. En die, die kunnen dus veel doen. Maar ja, het, uh, het is duidelijk dat, uh, dat de autoriteiten die in eerste instantie verantwoordelijk hiervoor zijn, het hebben laten afweten. Ja, wat gebeurt er nu met de ESBC, met de bank? Nou, wat voor de hand ligt is dat de bank een, een, een boete zal krijgen. Uh, waarschijnlijk uh, niet al te groot uh, gezien de bedragen waar het om gaat. Het is niet de eerste keer dat, dat een Amerikaanse bank uh, betrokken blijkt te zijn bij dit soort uh, praktijken. En in het Amerikaanse systeem uh, is het dan dat er een, uh, een deal gesloten wordt uh, met, uh, met de autoriteiten. En dat de strafvervolging wordt afgekocht. Is dat niet heel erg mild? Want Amerika is toch gewoon uh, war on drugs? Ja, het is heel erg mild. Uh, maar het, het, zoals ik zei, uh, er zijn, uh, in het, uh, de afgelopen tien jaar zijn er verschillende andere banken in de Verenigde Staten uh, gepakt voor dit soort uh, zaken. En die zijn er iedere keer uh, heel schappelijk uh, afgekomen. Mm. Dus dat gaat ook niet veranderen? De straffen worden ook niet hoger? Nee, dat zit er niet in, nee. En het toezicht ook niet verscherpt? Tot op heden is er uh, niets gebleken dat, mm -hmm. uh, dat, uh, dat het inderdaad zou gaan gebeuren. Correspondent Kees Zoon vanuit Mexico. Nu iedereen vooruitblikt op de Olympische Spelen is er één land dat vooral terugkijkt. China, dat vier jaar geleden decor was van de speler. Peking, 2008, was groots en succesvol. Maar gaf ook aanleiding voor hevige discussies... over mensenrechten, persvrijheid... en de gebouwen die daardien leeg zouden komen te staan. Maar er was ook tomeloze inzet van miljoenen Chinese burgers... zoals mevrouw Chow. Correspondent Wouter Zwart zocht haar weer op. Nou, ze haalden nu even voor ons uit de kast. Kijk, wat is dat de... hier eh, Ja, daar is hij, de rode pet... En inderdaad, het bekende witte polo shirt. Allemaal? Ja, mm. ja, zo herkennen we mevrouw Chow weer. Vier jaar geleden is het inmiddels alweer dat we haar ontmoeten als Olympisch vrijwilliger. Eén van de miljoen vrijwilligers die in die dagen hun buurt bewaakten. Toeristen de weg wezen. Kortom, een mooie vaderlandslievende taak hadden. Het was een eer om vrijwilliger te zijn, vindt mevrouw Chow. De Olympische Spelen hebben mensen meer zelfverzekerd gemaakt. Het land China ontwikkelt zich snel en iedereen heeft die spirit van de Spelen toegepast in zijn eigen werk, zijn eigen leven. Nou, dat is mooi gezegd, maar het valt wel mee hoor, met die Olympische erfenis hier. Want buiten op straat is eigenlijk niets dat nog doet terugdenken aan die Spelen. Ja, het was een prachtige show destijds. Het zat vol passie en patriotisme. Maar een dag na de sluiting, en dat is ook heel Chinees, vertrok het circus, gingen de posters van de wand en ging iedereen in China over tot de orde van de dag. Alhoewel, mevrouw Chao heeft er wel iets aan overgehouden. Die doet sindsdien meer aan lichaamsbeweging. Ik Wat wel echt achterbleef in Peking na de Spelen is dit icoon, deze plek, het immens grote vogelneststadion. In de zomer 2008 was het eventjes het centrum van de wereld, toneel van wereldrecords, maar nu staat het toch vooral heel vaak leeg. Het zal toch niet weer zo'n symbool worden van Olympische leegstand, zo'n zogeheten witte olifant. Ja, deze woordvoerster probeert er nog een mooie verklaring voor te geven. Dat het stadion een open dak heeft en dus gevoelig is voor seizoenen. Kou in de winter en zo. Dat is natuurlijk een kulrede. Wat wel een feit is namelijk, het is gewoon... De groot voetbalclubs krijgen nu niet gevuld... dus willen die hier niet huren en spelen. Mega-evenementen zoals grote concerten die zijn er nauwelijks in Peking. Ja, elke keer als jullie net komen... en met jullie bedoeld de woordvoerster, ons de media... dan is er net even niets georganiseerd. Dus als het dan groot en leeg lijkt dan krijg je dat soort vragen. Maar nee, zegt ze ook... dit stadion heeft wel degelijk veel functies... en is dus in leven. Niet wat je noemt een witte olifant. Wie wel echt genieten van dit stadion... het moet gezegd, dat zijn de toeristen. Honderden, soms duizenden per dag... willen met dit icoon op de foto. Als je dat nou doet en je loopt daarna door naar de oude buurtjes van Peking... waar we net waren, op zoek naar die voormalige vrijwilligers... weet je wel, de oude heertjes en dames... die nog graag in dat witte polo-shirtje rondlopen. Dan heb je een heel klein beetje dat gevoel van Peking 2008 terug. Vrouwen en dan met name moeders... zijn de sleutel tot overleven in ontwikkelingslanden, zegt Oxfam Novib. Ga ik over praten na de verkeersinformatie bij de ANWB René Passet... met nog steeds enkele files. Ja, ja, één hardnekkige file op de A9, maar het aantal files is zojuist verdubbeld, want ik heb ook weer wat op de A32. De A9 Alkmaar Amselveen, bij Knoop het Raasdorp, twee kilometer. En op die A32 van Herenveen naar Meppel, daar moet u eventjes op de rem tussen Steenwijk Zuid en Meppel Noord, ook twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal, met Marcel Oosten. À la brasserie du café de la paix, je t'attendrai, je porte un feutre de couleur neutre, et mon par-dessus n'est pas brillant non plus. Je poserai mon journal, sur le bar devant moi, je poserai mon journal, tu me reconnaîtras, si t'es en retard, passer le cas, je prendrai un demi. Noyer mon ennui, si t'es en retard, jusqu'au soir, je prendrai un sérieux pour le noir et mieux, je plierai mon journal, sur le bar devant moi, je plierai mon journal, tu me reconnaîtras. la la la la la, la la la Tu voudras, tu me prendras le mois comme autrefois, on ira voir notre rue, notre chambre sixième. Tout ça n'existe plus, mais on ira quand même. L'annonce dans le journal. pas rien moi. Si tu lis ce journal, tu te reconnaîtras. la la la la. En de cœur de Paris, ma maison de carton, au het bon marer. on ira voir ailleurs, on ira faire fortune. La la, la, la, la, la, la. on ira voir ailleurs, parce weer naar buiten. We gaan weer naar buiten, we gaan weer naar la We gaan weer naar buiten, we gaan weer naar buiten. We gaan weer naar buiten, we gaan weer Tu ne me reconnaîtrais pas, la nuit est le ciel, la nuit être le ciel, allez mon la vie est belle, la la, la la la la la, la la la, la la. O Café de Lapijn, hoorde u van Thomas Verzen. Moeders zijn dé oplossing om de, de honger de wereld uit te helpen. Of in ieder geval de voedselcrisis te verkleinen, zegt Oxfam Novib. Hulporganisatie bevroeg meer dan 5000 vrouwen wereldwijd... en presenteert vandaag de bevindingen. Directeur campagnes bij Oxfam Novib, Tom van der Lee. Meneer van der Lee, goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Lukt het met mannen niet? Uh, minder. Uh, we weten gewoon dat uh, vrouwen meer verantwoordelijkheidsbesef hebben. En eerlijk gezegd, in de praktijk, als het gaat om voedsel... een hele belangrijke rol spelen. In Afrika bijvoorbeeld uh, is de productie van voedsel uh, wordt vooral door vrouwen gedaan. 60 tot 70 procent uh, van die productie uh, wordt door vrouwen gedaan. Terwijl ze maar 2 tot 3 procent van de landrechten hebben. En die oneerlijke verhouding tussen man en vrouw, als je die recht trekt... dan uh, zien we ook dat er een stijging zal plaatsvinden van de voedselproductie. Tot ja. een kwart... Ja, eerder uh, gaf het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties al aan... dat de vrouwen een belangrijke rol uh, zouden kunnen spelen. Waarom heeft u er nou opnieuw onderzoek naar gedaan? Nou ja, Omdat wij uh, zien dat de afgelopen jaren er uh, keer op keer enorme prijspieken in voedsel uh, optreden. Die onmiddellijk uh, uh, ja, effect hebben op het aantal mensen dat in extreme armoede en honger belandt. In uh, 2008 was er een voedselcrisis, in 2011. En we staan nu aan de vooravond van een nieuwe uh, voedselprijscrisis. Omdat er uh, door de impact van klimaatverandering onder andere enorme droogte is in Amerika. Dat is toch een beetje de graan en mais uh, ja, de kraamkamer van de wereld en uh, enorme prijsstijging op dit moment. Aan de andere kant, consumptie neemt wereldwijd af natuurlijk door de crisis. Helpt dat dan niet? Nou, amper, omdat de wereldbevolking uh, blijft groeien. We zitten nu op 7 miljard mensen en we groeien door naar 9 miljard in 2050. We moeten 70% meer voedsel produceren om al uh, die mensen te voeden in de toekomst. En daarom is er een, uh, een opgaande trend qua prijsstijging. En dat zie je ook terug in het onderzoek. Wereldwijd voeden mensen daar de impact van. Maar ja, als je 70 tot 80% van je inkomen aan voedsel moet besteden... voel je dat natuurlijk veel meer dan wij hier in Nederland. Ja. Maar dat kan dus uh, efficiënter, uh, beter, als je het vrouwen laat doen... Als je die meer verantwoordelijkheid geeft... Hoe dan? Hoe zou je dan uh, enigszins die voedselkiezers kunnen bestrijden? Nou, ja, Dat is een combinatie van vrouwen ondersteunen in ontwikkelingslanden zelf... door meer te investeren in landbouw, door eerlijke producten te kopen... waardoor deze vrouwen ook een goede prijs krijgen voor hun producten. Maar ook, uh, en uh, dat zien we ook in het Westen... dat vrouwen uh, ja, voor de consumptie van voedsel een grotere rol spelen dan mannen... kritisch te zijn over hoe je ja, omgaat met voedsel. U moet zich bedenken dat een derde van al het voedsel dat we produceren... Wordt. Het gaat verloren bij de oogst, bij de verwerking, bij het transport. En ja, we eten het ook vaak niet op omdat we het laten bederven of uh, ja, een dag over tijd uh, al een reden is om het weg te gooien. En dat is dus allemaal invloed van mannen? Nou, niet alleen uh, van mannen, maar mannen gaan uh, nou eenmaal wat minder verantwoordelijk om uh, met voedsel. Uh, maar ook uh, zien we helaas uh, ja, met uh, inkomsten uh, voor hun huishouden. Um, zij, zij hebben toch eerder de neiging om het te besteden aan, uh, aan andere dingen dan uh, ja, aan uh, een goede toekomst voor uh, hunzelf en hun gezin. Ja, nou is er een klein probleempje. Uh, mannen maken ook vaak de dienst uit. Hoe ja. krijgt u het nou voor elkaar dat vrouwen meer verantwoordelijkheid krijgen? Nou, dat is uh, niet alleen uh, rechtstreeks investeren in, in landbouw bijvoorbeeld... maar ook uh, de, de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ter discussie te stellen. Ook in, in culturen uh, waarin uh, ja, dat moeilijker is uh, om te accepteren. Maar Ik wou net bij... zeggen, want zijn dat soort landen daar al wel aan toe? Nou, op zich merken wij, we werken namelijk met partnerorganisaties... Uh, van mensen zelf in die landen, dat zij uh, inzien... Uh, dat uh, er een verandering hierop nodig is. Dat het goed is om uh, vrouwen uh, de krachten uh, die ze hebben te laten benutten. En men is ook bereid om die discussies aan te gaan. En daar maken we ook uh, ja, vooruitgang in. En dat zie je ook wel terug in het zelfbewustzijn van vrouwen... in landen die zich ontwikkeld hebben. Uh, in Brazilië bijvoorbeeld. Dan zie je dat de rol van vrouwen enorm is toegenomen. En Brazilië is ook een, een voorbeeld waarin uh, in tien jaar tijd... een enorme reductie in extreme armoede plaats heeft gevonden. Juist ook uh, doordat de overheid, onder leiding van... Uh, inmiddels afgetreden president Lula, vrouwen ook die verantwoordelijkheid gaf... Nou, er zijn natuurlijk allerlei uh, campagnes geweest. Ook met die micro-kredieten. Bijvoorbeeld van de prinses Maar gaan, ja. gaan die ook vooral naar vrouwen? En, en werkt dat? Ja, ja. een merendeel belandt inderdaad bij vrouwen. Uh, vaak Het uh, kleinste schaal zijn een soort van spaargroepen. Waarbinnen een, een groep, vaak ook vrouwen, uh, je gezamenlijk spaart. En dan een, een lid van die groep daardoor kredieten krijgt. Uh, ook in wat hogere vormen van micro-kredieten. Zie je dat uh, ja, vrouwen uh, daar op een meer verantwoorde manier mee omgaan dan mannen. Uh, en inderdaad uh, kleine ondernemers. Worden. En ook langzaam meer rechten uh, zich uh, ja, kunnen verwerven. Ook als het gaat om, uh, om landbouwgrond bijvoorbeeld. Hoe zit het in de westerse landen? Want u ondervroeg ook vrouwen in uh, bijvoorbeeld Verenigde Staten en Spanje. Ja. Wat zouden die kunnen betekenen? Nou ja, daar is het toch vooral dat je ja, je macht als consument kunt aanwenden. Um, ik noemde al even de enorme verspilling van voedsel. Uh, als je bijvoorbeeld fruit in de koelkast bewaart in plaats van in de fruitmand ja, dan uh, gaat het fruit langer mee je geeft zelf minder geld uit, maar je, je bespaart ook voedsel en dat heeft uh, als heel veel mensen dat doen ook een neerwaartseffect op de prijzen van voedsel uh, ook is het heel belangrijk om energie te besparen en broeikasgassen te verminderen, omdat die een enorme impact hebben op de landbouwproductie. Hmm. Als je bijvoorbeeld een, een heel simpel voorbeeld een deksel op een pan doet, dan bespaar je 70 uh, energie bij het koken. Dat zijn hele kleine dingen uh, waar je als consument in je dagelijkse leven al een verandering in kunt betekenen. Ja, maar dat doen vrouwen hier toch al? Vrouwen hebben toch hier al mm, die macht om dat te doen? Of valt dat nog tegen in de praktijk? Uh, nou ja, het gaat gelukkig uh, vooruit, maar uh, er kan nog veel meer gebeuren. En een andere belangrijke stap zou zijn als uh, ja, vrouwen ook in Nederland besluiten om uh, een dag in de week geen vlees te eten. Want vlees is toch wel uh, ja, het voedsel uh, dat de mensen. De meeste Beslag legt op onze planetaire grondstoffen en ook in effect eh, qua broeikasgassen een enorme impact heeft. Ja, als we, uh, en er zijn hele goede alternatieven voor vlees. Als alle vrouwen besluiten hoor, uh, om daar een stap in te zetten, heeft dat een enorme voordelige impact. Wat gaat u doen als OX van NOVIP? De campagnes op vrouwen richten alleen nog maar? Nee, we, natuurlijk we willen we ook mannen uh, beïnvloeden. Uh, want ook zij uh, kunnen door hun gedrag uh, uh, echt verandering uh, bewerkstelligen. Uh, deze, dit rapport is een onderdeel van een bredere campagne. Want we zullen jarenlang uh, moeten vechten om het voedselsysteem eerlijker te maken. En te zorgen dat uh, ook de honger de wereld uitgaat. Nou, misschien een uh, vrouwelijke directeur campagnes. We hebben al, onze onze <laughs> algemene directeur is een vrouw. Dus, uh, oh, oké. Okay. Ja. Ja. U stapt nog niet op. Nog niet, nee. Maar goed, hartelijk dank voor de toelichting. Graag gedaan. Tom van der Lee van Oxfam, NoVip. Gaan we weer naar Waalre, want dat gemeentehuis daar, daar dat brandt nog steeds. Politiewoordvoerster Anja Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Of is het al bijna brandmeester? Nee, zijn brandmeester is op dit moment nog niet gegeven. En dat komt ook omdat uh, de brandweer het pand op dit moment nog niet uh, kan betreden. Ja, we zitten natuurlijk met heel veel vragen wat daar gebeurd is... met die twee uh, auto's uh, bij de noodingang en de hoofdingang die naar binnen zijn gereden. Uh, heeft u al enig idee... Nee, ja, die vragen hebben wij natuurlijk ook, um, maar uh, zodra het zijn brandmeester gegeven wordt, dan kunnen wij pas starten met ons uh, sporenonderzoek. En dat laat dus nog even op zich wachten. Maar u wilt natuurlijk getuigen zien en horen. U heeft ook een oproep gedaan op sociale media. Heeft dat al effect gehad? Um, nou, we willen inderdaad, als mensen iets gehoord of gezien hebben, uh, graag dat ze dat uh, bij ons melden. Uh, ik heb op dit moment geen zicht op het feit of mensen dat al gedaan hebben. Nee, heeft zich nog, bij, bij u weet nog niemand gemeld? Uh, bij mij weten nog niets. Nee. Heeft u um, idee in welke hoek u de daders zou moeten zoeken? Want uh, zijn er bijvoorbeeld bedreigingen eerder binnengekomen? Is het nu op dit moment gewoon nog te vroeg voor? Uh, we zijn op dit moment nog bezig met het bestrijden van de brand. En uh, pas zodra dat onder controle is, dan kunnen we uh, met ons onderzoek starten en kijken en dan nemen we alle informatie mee die er natuurlijk voorhanden is. Ja, het gaat natuurlijk om twee auto's. Gaat u wel uit van een doelbewuste actie? Ja, als er twee auto's in een uh, tegelijkertijd uh, uh, een pand binnenrijden, dan gaan we uit van een doelbewuste actie. Ja, en bent u dan gelijk onderzoek gestart, bijvoorbeeld in de buurt? Uh, we zijn direct een onderzoek gestart. Uh, we zijn op zoek gegaan naar, naar mensen in de omgeving. Uh, de politiehelikopter uh, heeft ons daar ook bij geholpen. Maar we hebben wat dat betreft niemand, niemand aangetroffen. Kunt u iets zeggen over dat gemeentehuis zelf? Is dat inderdaad verloren? Nou, als ik het zo bekijk, de, de schade is enorm. Het uh, gaat om uh, twee panden, een oud gedeelte en een nieuw gedeelte. En uh, ja, het, het, het, het de schade is, uh, is uh, ja, enorm. Ja, ik neem aan dat de politie, ja, politie dit hoog opneemt, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Goed, mevrouw Visser, hartelijk dank. Graag gedaan. Voor uw toelichting en, en de laatste informatie. Politiewoordvoerster Anja Visser over de brand in het gemeentehuis in Waalde.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 Like rain De show hoort u met Real Love. Na half tien hoort u de excuses van de Australische regering... voor gedwongen adopties en het wondermiddel voor uw bekraste auto. Radio 1, het NOS-journaal. Brand in een Groningse slagerij en wielrenner Frank Selec, die is vergiftigd. Dat zegt hij in ieder geval zelf. Het is half negen of half tien moet ik zeggen. Ik ben Mark Visser. In Groningen daar woedt een grote brand in een slagerij aan de Steentilstraat. De slagerij die zit in een blok van vier panden, zegt de brandweer. Ja, het gaat om een redelijk groot blok. Het pand is ook uh, lastig te bereiken omdat het op het dak is. En uh, de woningen in het blok, uh, ja, de mensen die daar wonen, zijn uh, uit voorzorg hebben het verzoek gekregen om hun woningen uh, te verlaten. Zo'n 20 mensen zijn geëvacueerd. Er is geen vuur te zien, maar wel veel rook. De brand is op het dak ontstaan. De oorzaak is nog onduidelijk. En ook een brand in Waalre. Daar staat het monumentale gemeentehuis in brand. Volgens de politie ramde een auto vannacht de hoofdingang... waarna een grote brand uitbrak. En Ook tegen de andere ingang van het gemeentehuis staat een auto.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 Frank Slek ontkent dat hij een verboden middel heeft gebruikt. De renner van Radio Shack die zegt dat hij is vergiftigd. Gisteren maakte de internationale wielerbond UCI bekend... dat in de urine van Slek sporen zijn gevonden van een verboden vochtafdrijvend middel. En het zou gaan om een plaspil, zegt voorzitter Segaar van de Nederlandse Dopingautoriteit. Ja, dat diureticum een zo'n plaspil zelf is niet prestatiebevorderend... dus daar op zichzelf ga je niet sneller van fietsen... Maar het uh, is een uh, vochtafscheidend middel en dat, uh, ja, dat kan dienen voor uh, nou ja, medische redenen... maar ook om uh, ma te maskeren dat je bijvoorbeeld spierversterkende middelen gebruikt hebt. Na de bekendmaking van de UCI heeft Radio Shack de renner uit de Tour gehaald. Sleck wil een contra-expertise en als die de eerste uitkomst bevestigt... dan zal de Luxemburger een aanklacht indienen wegens vergiftiging. Frank Slek stond twaalfde in het klassement. Handige uitvinding van de Technische Universiteit in Eindhoven. Onderzoekers hebben een coating ontwikkeld die vuil afstoot. Uitvinding kan in allerlei sectoren worden gebruikt... maar de onderzoekers denken vooral aan de auto-industrie. De industriele bedrijven in de automotive area... zijn heel interessant in deze they omdat ze de lifetime van de coating kunnen veranderen. Dus het is iets dat de bedrijven forward to have op hun shelf. Ja, wat, hoe, hoe werkt dat dan? Als die coating over de lak dan wordt gespoten... dan hoef je je auto niet meer te wassen... want een regenbuis is namelijk dan genoeg om een vieze auto schoon te maken... zeggen de onderzoekers. Doorzichtige coating herstelt ook zelf lichte beschadigingen. En dat betekent dat bijvoorbeeld contactlenzen en zonnepanelen... kunnen worden beschermd tegen krassen. Onderzoekers verwachten verder dat vliegtuigbouwers geïnteresseerd zijn. Als er minder vel op de toestellen zit... verbruiken de vliegtuigen namelijk minder kerosine.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 Mandela heeft 67 jaar van zijn publieke leven gewijd... aan de strijd voor gelijkheid en mensenrechten. Eerst als advocaat en later als politiek gevangene en als de eerste president van het Zuid-Afrika na de apartheid, zegt de VN. In Zuid-Afrika geven veel mensen gehoor aan de oproep... zoals hoofdredacteur Luuring van het ZAM Afrika magazine. En dat vrijwilligerswerk, ja, dat varieert... voor mensen die iets voor hun eigen familie gaan doen... of ergens iets gaan timmeren of gaan meevergaderen... over iets wat moet gaan werken, nou, dat soort uh, dingen. Vanwege zijn slechte gezondheid verschijnt Mandela zelf niet meer in het openbaar. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden valt lokaal een beetje regen. In de rest van het land is het een beetje droog en de temperatuur ligt nu rond de graad of 17. In de loop van vanochtend breekt in het zuiden al af en toe de zon door. In het noorden is dit niet het geval, want daar blijft het nog lange tijd bewolkt en kan af en toe nog een buitje vallen. Vanmiddag wordt het uiteindelijk ook in het noorden droger en komt lokaal de zon erbij. In De rest van het land verloopt de middag overwegend droog met wolken en zonnige perioden. Nou, het wordt zo'n 19 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden in Limburg. Er staat wel een stevige wind vandaag, een matige tot vrij krachtige wind. En Vanmiddag wordt die aan zee ook nog eens krachtig, windkracht 6. Bovendien is de wind ook wat vlagerig qua karakter. Vanavond dan raakt het uiteindelijk weer bewolkt en later volgen enkele buien. Vannacht komen de minima rond 14 graden uit. Kijken we naar morgen, donderdag, dan is het wisselend bewolkt. Het trekken een aantal buien over het land. Er staat opnieuw een stevige bries en het is met 18 graden een stuk frisser dan vandaag. Goedemorgen, nog tot 10 uur luistert u naar het NOS Radio 1 Journaal zijn in Australië excuses gemaakt aan de slachtoffers van gedwongen adoptie. Tot ver in de jaren zeventig werden alleenstaande moeders vaak gedwongen... hun pasgeboren baby's af te staan. En die praktijk werd door de Australische overheid getolereerd. Correspondent Robert Portier. Robert, ja, dat is uh, al meer dan dertig jaar geleden. Het zal eens tijd worden. Ja, dat kun je wel stellen. Uh, het heeft natuurlijk te maken met het feit dat uh, destijds de mensen het niet, uh, niet goed vonden dat ongehuwde moeders een kind zouden krijgen. Uh, vandaar dat die moeders gedwongen werden uh, in het ziekenhuis om een kind af te staan. Nou, tegenwoordig uh, is ook in Australië doorgedrongen dat je als alleenstaande rustig moeder kunt zijn en dat het ook acceptabel is. Vandaar dat men nu dus toch die excuses maakt. Wat is het verhaal daarachter? Hoe ging dat in zijn werk, die adopties? Oh, het is een afschuwelijk verhaal uh, waar het om gaat zijn uh, jonge meisjes vaak die natuurlijk zwanger waren geraakt in het ziekenhuis terechtkwamen En daar gedwongen werden of in ieder geval flink onder druk werden gezet uh, om een formulier te tekenen dat ze dat kind gingen afstaan. Uh, dat ging lang niet altijd uh, op vrijwillige basis. Er zijn verhalen bekend van vrouwen die aan het bed werden vastgebonden die een masker over hun gezicht kregen. Alles om te voorkomen dat zij in contact zouden komen met hun kind. Eh, direct na de geboorte, zonder dat ze het kind überhaupt hadden aangeraakt, werd het dan afgevoerd en zagen ze het nooit meer terug. Goed. Hoe zijn de reacties eh, daar bij jou in Australië op die excuses? Nou, je kunt je voorstellen dat uh, de uh, parlementariërs uh, die het uh, nieuws brachten... Nou ja, ...die waren allemaal zeer uh, um, ontroerd. Er waren veel tranen in het parlement toen die uh, excuses werden gemaakt. Maar uh, de moeders om wie het gaat... Uh, ...die vinden eigenlijk dat het op dit moment nog niet voldoende is. Uh, zij vinden dat de nationale regering een excuus moet gaan maken. Wat zij wel goed vinden is dat ze nu erkenning krijgen voor het leed dat ze hebben geleden. Voor de medische verkrachting waar ze het zelf over hebben. Uh, ze willen natuurlijk een financiële vergoeding. Die gaat niet... Niet alleen over het uh, leed dat is geleden, maar bijvoorbeeld uh, over, het, uh, nou ja, over de mogelijkheid om hulp te kunnen betalen om in het reinen te komen met wat hun is overkomen. Uh, en als laatste, en zeker niet het onbelangrijkste, uh, men wil heel graag natuurlijk weten wat er gebeurd is met die kinderen. En daarom is er een uh, oproep om een DNA-databank te maken. Voor die mensen die denken dat ze het slachtoffer zijn van deze situatie en die daaraan mee willen werken. Zal ja, dat, dat nog veel losmaken dan, Robert? Want ik kan me voorstellen dat misschien wel heel veel kinderen het helemaal niet weten. Er zijn een hele hoop kinderen die wel weten dat ze geadopteerd zijn. In de periode waar het over gaat, werd in de staat Zuid-Australië 17.000 kinderen geadopteerd. En het is natuurlijk niet duidelijk hoeveel daarvan gedwongen zijn afgestaan. Nou, kinderen die het gevoel hebben dat zij daarmee te maken hebben, ja. Uh, die kunnen ervoor kiezen om hun DNA af te staan. Die kunnen ervoor kiezen of ze wel in, uh, of niet in aanraking willen komen met hun biologische ouders. Maar het is natuurlijk wel niet altijd goed bijgehouden, juist omdat het gedwongen was. En uh, het is dan ook de vraag of het inderdaad wel mogelijk is na al die jaren. Robert Portier vanuit Australië over de excuses daar gemaakt voor de gedwongen adoptie. Weer eens in Nijmegen kijken, tenminste in de buurt van Nijmegen. De tweede etappe van de Vierdaagse staat bekend als de grote uitvaldag. Roepau, merk je daar al iets van? Nou, nog heel weinig. Ik merk wel heel veel gezelligheid. Ken je het plaatsje Woezik? Nee. Ik zou zeggen, kom nou Woezik. Het is een groot feest hier. Komt ook doordat de zon schijnt en er inmiddels uh, grote pullen bier op uh, oh, de tafels onder de terrassen staan. Denk ik hoor. Uh, er is ook muziek, dat blaast allemaal tegen elkaar in. Af en toe beginnen de kerkklokken ook nog te beieren. Dan is het hier echt een hels, hels kabaal. Maar wel heel erg gezellig, wat die uitvallers betreft. Ik ben nu bij een uh, pleisterplaats. Want ja, heel letterlijk heet het, zijn dat natuurlijk pleisterplaatsen vandaag de dag. Van, uh, Ik moet even op het spandoek kijken. De lopers voor het, de stamcel, donorbank... en voor de personeelsvereniging van het Radboudziekenhuis... Ik sta voor de tent. Rechtsaf is voor het blaren prikken. Dat hangt ook, uh, het staat op papiertjes die boven twee uh, behandeltafels hangen. Dan hier een hele inventaris uh, waar een uh, gemiddelde huisarts jaloers op zou zijn. Allemaal scharen, pleisters, dettel. Nou, ik weet het allemaal niet. Allemaal rommel. En dan als je linksaf gaat, dan kom je in uh, de massagesalon. En uh, de lopers die dus... Uh, voor Samcelonderzoek onderweg zijn. Die kunnen zich hier even ruimschoots over de helft van het parcours... op een kilometertje of 37 laten behandelen. En is dat lekker, Erik Dikke? Uh, ja, het is zeker lekker om uh, de spieren even lekker los te krijgen... en zodat we de, ja, de laatste 10 kilometer nog eens uh, nou, er lekker soepel overheen kunnen gaan. Is het ook nodig? Heeft u ergens last van? Uh, ik heb niet ergens last van, maar het is gewoon uh, lekker. Ja, vertelt u eens waarvoor u loopt. Uh, nou, we lopen dus door stamceldonoren. Zodat ze inderdaad uh, uh, ja, meer geld binnenkrijgen voor de typeringen uh, af te kunnen nemen van mensen. Zodat ze eventueel uh, ja, mensen die leukemie hebben en dergelijke... Uh, en uh, ja, stamcellen uh, kunnen doneren. Want het is niet altijd mogelijk om uh, uh, bij familieleden de juiste stamcellen te kunnen vinden. Of uh, een typering te kunnen vinden. En dan is het handig dat er zo'n uh, donobank is waar mensen het even wel terugkennen. En... Ja, want even voor de goede orde... de Vierdaagse van Nijmegen is niet alleen een groot wandel-evenement... maar het is ook misschien wel een van de grootste sponsorlopen in Nederland. Bijna iedereen loopt wel ergens voor. En het mooie van u is, meneer Dick... is dat u niet alleen geld bij elkaar scharrelt... drie, vierhonderd euro is het streefbedrag voorlopig... maar dat u in het verleden ook iets van uzelf heeft weggegeven. Ja, ik heb inderdaad uh, iets levensweg kunnen geven... Uh, ik heb dus echt stamcellen mogen doneren. En uh, ik, voor mijn gevoel heb ik dus in Nieuw-Zeeland ergens een, uh, een bloedbroeder rondlopen. Die is hetzelfde bloedgroep als ik. En uh, ja, dat geeft me toch een bepaald gevoel. En zeker als je het horen krijgt twee jaar geleden... op de laatste dag van de Vierdaagse uh, dat het goed gaat met de patiënt. Nou, dan komen we met vleugels binnen binnenlopen. Denkt u daar vandaag, wanneer u uh, onderweg bent naar Nijmegen, ook weer aan? Ja, zeker aan het dat moment dat, uh, dat ik niet voor mij geloof. Maar dat zodat iemand anders eh, ook weer een nieuw leven zou kunnen hebben... en in de toekomst misschien ook de vier dagen zou kunnen lopen. Ik vind het een hele mooie gedachte. Ik ga nog even naar de man die over de blaren gaat. Jordi, verpleegkundige en blarenprikker staat op uw badge. Ja, dat klopt. Het is nog rustig, hè? Hoeveel heeft u er gisteren gehad? Uh, gisteren hebben we ongeveer 17 blaren gehad en een stuk of uh, 25 massages. Ja, maar vandaag wordt de topdag. Zij u me uh, voorafgaand aan uh, dit uh, bezoekje? Ja, dat klopt. De dag van Wiegen staat bekend dat daar dat de meeste uitvallers zijn. Eh, dus dat verwachten we helaas wel. Ondanks het mooie weer of juist vanwege het mooie weer? Um, ik denk ook vanwege het mooie weer. Dan gaan mensen wat harder misschien? Nou, ook, ze gaan wat harder vaak. en, en Het is vrij lange, ja, een natuurlijk een lange afstand, maar vrij lange stukken, saaie stukken. En daarvoor, daarom vallen er veel mensen af. Oké, okay, en de, de volgende klant ligt alweer op de massagetafel. Die wordt onder handen genomen door een van de professionele masseurs. Misschien ga ik zo zelf ook nog even. <laughs> dan moet ik je heb wel lopen. Niet heel veel ik wou net zeggen. <laughs> nou, je, je wil niet weten, Marcel, wat ik vanochtend allemaal weer ja, ja. Uh, achter de rug heb. En dan die wandelaars in de weg liggen. Roep nou vanuit, hoe heet het ook maar weer? Woezik. Woezik. Nou woezik. Met de pullen bier op tafel. Trouwens, uh, onze collega Dion Staks. Loopt ook nog steeds, nog steeds geen blaren, belden ze vanochtend. U kunt haar volgen op uh, Twitter trouwens, at uh, Dion Stax, met de niks. Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu.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 Tu viens de chanter la balade la balade des gens heureux Tu viens de chanter la balade la La balade des gens heureux van Gérard Lénormand en opgefrist door Zas. Er wordt weinig gezongen in de toeren vandaag, want dat wordt zwoegen voor de renners. De Koninginnen-etappe staat op het programma met vier Reuzenbergen. Eerste de verkeersinformatie bij de ANWB, René Passet. Ze zijn bezig met een technisch onderzoek op de A32 Herenveen naar Meppel, bij de afrit Havelten. Daarom is er tijdelijk maar één rijstrook open, maar het levert niet echt file op. Dat is een ander verhaal op de A50, Arnhem-Os. Daar is Rijkswaterstaat bezig met werkzaamheden. En elke dag staat er file, nu tussen Knappert-Valburg en knappert Ewijk 4 kilometer. Radio 1 Sportzomerbus. En op de bus vandaag, Prem Joen. Hij is in Wijk aan Zee. In de duinen hebben jongeren daar een soort mini-Europaatje neergezet... met scheerlijnen en haringen, Prem. Ja, en Marcel, wat heel grappig is... ik dacht er ook eerst van, ik ga er grappig over doen en zo. Maar toen ik hier kwam, het is ontzettend inspirerend. Ik, uh, om je een beeld te geven, ik sta op een weiland midden in Wijk aan Zee. Het waait erg hard. En dan eh, op dat weiland heb ik er, ik keek er vier, acht, tien van die groene legertenten, één grote witte tent. En toen ik hier aankwam zag je wat verdwaasde jongeren uit de tenten komen naar de toiletten om de tanden te poetsen. En dan moeten ze verder lopen, eh, ergens anders naartoe om te douchen. Maar nu zitten ze binnen en je ziet ze ontbijten. Ze hebben allemaal van Radio 1 een frisbee, een bidon en een pen gekregen. En die zitten, worden ze worden steeds vrolijker. En naast me staat de geestelijke vader en de grondlegger hiervan. Uh, uh, voor de duidelijkheid Bert Kisjes, hoe heet dit precies? Uh, Jeugdkamp van uh, Kutseldorp. Ja, en jullie, heb je, jullie zijn een beetje uh, wat ik briljant van u vond, echt briljant. Je hebt de culturele hoofdstad van Europa, daar gaat altijd veel geld naartoe. En dit is dus uitsluitend dorpen. Ja, uitsluitend dorpen. Wij vonden dat er naast de, naast de stedelijke cultuur wel degelijk ook een dorpscultuur is... Mak heeft een boek geschreven over Jorwert. Ja. En daar beschreef hij de ondergang van de dorpen. En precies in die tijd waren wij bezig met een herbeleving van de dorpen. Ja. En WKC is dus de Nederlandse dorpsuithoek van Europa, zeg maar. Ja, inderdaad. We zijn een uithoek... Uh, en uh, we hebben destijds, toe, om, om, om het verhaal rond te krijgen... Uh, zijn we Europa ingegaan en gezocht naar een, een dorp in, uh, ja, in de meeste landen van Europa. Oké, okay, naast me staat Lotte Kortbeek. Lotte, jij komt uit het dorp AZ. Azee. Uh, vanuit welke landen zijn er hier mensen en van welke dorpen? Uh, ze komen uit twaalf landen. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, want meestal kom ik maar tot tien. Maar denk aan Tsjechië, Estland, Kroatië... Italië, nou ja, Duitsland, de dorpen zijn... Denemarken. Denemarken, ja. De dorpen zijn, ze heeten Strobek, Motervoen, Paxos, Killingenume. En ja, we hebben ze ook een uh, vlag laten maken. Soms hebben we ook een vlag van hun eigen dorp gemaakt. Hoe oud ben je? 21. En uh, wat, wat, kan je me uitleggen wat het leuke is? Want het is uh, Marcel, tien jaar lang in dezelfde, komen mensen steeds uit dezelfde dorpen. Ieder jaar in een andere, ander dorp. Het was vorig jaar in Griekenland. Dit is voor het eerst dat jij meedoet? Uh, ik heb al iets van vier keer meegedaan met een jeugdkamp. Maar dit is de eerste keer dat ik het zelf organiseer. Okay. En wat is nou het leuke eraan? Want dorpen... Uh, het leuke eraan is dat uh, deze jongeren de kans krijgen om nieuwe mensen te ontmoeten... Uh, veel van de jongeren wonen in dorpen waar ze niet per se uh, zomaar op vakantie gaan elke zomer. En ook in een dorp is het soms moeilijker om mensen, nieuwe mensen te ontmoeten. In een stad kom je elke dag uh, duizenden mensen tegen. En in sommige dorpen wonen maar 300 mensen. Ja. En zoals een meisje zei, uh, dit was de eerste keer dat ik gelijk gestemde ontmoette. Ja. Ze ontmoeten jongeren uit dezelfde omgeving, maar uit een ander land. Dus we hebben overeenkomsten en verschillen. Ileane Bakker, wie financiert dit? Sorry? Wie financiert dit? Youth in Action. En dat is een instelling vanuit de Europese Unie. En jullie krijgen maar 45.000 euro subsidie. Dat klopt. Ja, vind ik schandalig laag. Ja, maar uh, meer krijgen we niet. En hier kunnen we het mee doen. Ja, maar luister, ik, ik, zeg maar, Europa heeft veel meer landen. Ik wil nog meer dorpen hier vertegenwoordigd zien. Goed idee? Uh, goed idee, Nou, het wordt een enorme organisatie dan. Dus dan kunnen we het misschien niet met Tine organiseren. Oké, okay. nou uh, uh, Bert Kissers, kom op. Als ik dan op, op Radio 1 luisteren heel veel mensen actie gaan voeren. Trans, mag iedereen langskomen die wil hier? Iedereen die wil, wil kan langskomen. Eh? Kom kijken. We zijn bij. Uh, WKC op, op, op de wei. Oké. Okay. Nou, luisteraars, dus ik kan u allemaal aanraden, als je jongeren bent uit het dorp, kom naar WKC. Het is ontzettend inspirerend. En Marcel, terwijl de windkracht toeneemt, gaan we Hoorant. zo meteen naar het strand wandelen. <laughs> dus om acht voor half twaalf, als ik bij Thijs en Willemijn ben, dan sta ik op het strand van WKC en hoop ik niet weggeblazen te worden, om dan met nog wat jongeren te kunnen praten. En de website is snel? wwwcultural Oké. Okay. Tot morgen, of tot maandag Marcel. Goed, zondag voor hem. Plezier op het strand. Remarade Cassioen, dus vandaag bij Jeugd in Actie voor Europa. Hij is in wijk aan zee. De renners gaan de bergen in de Pyreneeën. In twee bergen van de eerste categorie en twee van de buitencategorie... op het programma van de Tour de France. De koninginnen-etappe van de Tour. Eerste Obisque en ruim 60 kilometer later de Tourmalet ook nog eens. Als de etappe dan een beetje volgens schema verloopt... zullen de eerste renners rond drie uur daarboven zijn. Joris van der Kerkhof is al op de Tourmalet. Aan het begin van de Tourmalet denk je van... De, deze berg doet helemaal niet mee aan de Tour de France... Maar... De laatste vier kilometer staat het dan toch vol met campers. Campers voor, campers na. Overal campers. En helemaal bovenop staan vier tentjes, precies op de rand. Als ze nou een beetje onrustig slapen, liggen ze zo 100 meter naar beneden. Bovenop de berg, geen beesten zoals bij de obisk, maar alleen maar mensen. En allerlei plakaten, herinneringsplakaten. En aan de zijkant zitten twee mannen te wachten op hun vriend. Nu gaat er tussen zitten. Ah. Er tussen zitten? Ja, ja. oké. Okay. Dus we zijn hem aan het zoeken. Maar... Ja. Links zit... Mijn angstgestof. Rechts. Ludo. En nummer drie? Wie? die kon het niet aan. Die heeft gewoon een ander tempo dan wij. Hebben jullie hem andere jaren ook beklommen? Nee, de eerste keer dat ik hem beklim. En de laatste ja. keer. Ja? Ja. ja. Ik, zou, ik, ben, ik heb mijn leeftijd en... Nee, ik, dat, uh... Ik heb mijn grenzen vandaag weer ver overschreden en dat is niet gezond. Dus het is leuk, maar niet voor een van vatbaar. Waarom moet hij dat niet zeggen? Nou, hij voelt zich misschien geen slecht en morgen is het weer helemaal anders. Hoe vaak hebt u hem beklommen? Dit is mijn eerste keer. Dit is zelfs mijn eerste call ooit. <lacht> ik ben al bij jullie, of in Valkenburg, tenminste, eens komen fietsen. Dat is zo heuvelachtig. <lacht> Het een zwaar heuveltje. Dat noemen wij een berg, hoor. Ja, oké. Okay, maar Dan uh, word je nu direct met de neus op de feiten gedrukt, Dit is een berg. Ja, en je kunt zo ver kijken. Het is een goed weer, prachtig uitzicht. Op de bergflank het is een leuke sfeer. De mensen komen toe, dat zie je. Barbecue, uh, pintje. En Ki, nog niks van gezien? Uh, we, zijn een man, we zijn een man scouten, maar... Gewoon, hij heeft een berichtje gestuurd dat hij op Zal 4 kilometer zat. maar waar is 4 kilometer? Kinder is, echt... is onze vent. Ja? ja? Dat zou kunnen. Hij heeft zo'n witpetje op, kijk. Hé, hey, doe eens wat voort! Hoor doe eens wat! Als je bij hen nu trapt, kan je maximum 7 per uur rijden, wij. Dat zijn mijn turkens. Heleus ben daar zo wat, ik denk. 15, 15, 20. Dus, met alle het chapeau. Uh. Ja, uw, uw bewondering voor de profuurleiders ja. wordt elke keer groter. Ja. Deze zijn wel moe. Ja, ja. Het want... zijn er veel mensen moe zijn die hier boven komen. Ze ja, ja. zijn de werk die ja, niet moe zijn, ik. Je kant zelf tegen, hè. Ja. En wat is dat dan? Wat gebeurt er dan? Overmoed. Gewoon dat, een stoppen, dat een... dan ja, dan het op stoppen door het ja, dan dat het gewoon Ja, de... gewoon leeg. Het vat is af, punt. Leeg. Leeg is leeg, dat is bodemloos. Ja, dan ga ik het niet meer. Overgeven, hè, kinderen. Uh, moet ik denken, hè. Ja, je hebt overgeven. Je hebt een kerk benauwd. Ja. En dan, ik denk, ginderdag wordt die twee campers staan. Toen was ik verbladig en heb ik gestopt. En woopa! daar ging alles. En dat is ja, eigenlijk niet goed, hè? Dan ben je diep geweest, hè? dat is mijn doel Ik bedoel, Als Guy te zien is, dan duurt het nog een kwartiertje voordat hij boven is. In de tussentijd maar even wat, wat andere dingen gaan doen. Hier bovenop is een uh, plakkaat en een, uh, een beeld van... Jacques Caudet, oud-directeur van de Tour de France. Van 36 tot 86. In 2000 is hij overleden. Daarnaast staat dan uh, Col de Tour 215 meter hoog. Daar zijn veel mensen die foto's maken. En dan waait het ook nogal hard. En er is een plakkaat over 21 juli 1910. Octave Lapis was hier de eerste uh, wielrenner die als eerste bovenkwam in 1910, was het voor de eerste keer dat de Tour Marlet van de Tour de France deel uitmaakte. En 102 jaar later is het de eerste keer voor Guy. Fiets kopen. <grijpte> Fiets kopen? <laughs> Wat kost die? Nee, niet veel. Niet veel meer. Doe maar rustig. Doe maar rustig. Nu nou de naam van de Ja, ik zit. Hey, uh, gisteren een flis te veel. Uh, alles begin, bijna 30 heb Ik meegemaakt. gisteren denk ik. 13. Een man met 13, dat is te veel. Oh. Sorry, even nu 30 flessen met 13 man? Ja, ja. ik denk dat je een een likte gezet wordt. Ja, als het zweet eruit komt. Als het zweet, dat is ja, het is, het is zelfs droog geworden. Het is, het is geen zweet niet meer. Oh, U, uw wangen zien ook een beetje, de kleur van rode wijn. Ja, het zou ook kunnen van de zon. <laughs> als het zwart wordt, verwoorden we moet moeten stoppen. Ja, huh? En het werd zwart? Ja, bij mij wel. Ja. Ja. maar eerst iets drinken. Ja, ik kom met de ja. show zou ik niet trakteren? Yes. Waar is u Ik kijk u uur dus ik kan ook deur komen. Joris van de Kerkhof op de Tourmalet. Daarna zijn de renners er overigens nog niet. Dan komen er nog twee bergen. Hoort u allemaal in de Sportzomer op Radio 1. Verslag van de etappe met toerflitsen. Thijs van de Brinkje ja, tot de snel de toerflitsen. Het begint begin om 11 uur al. Gehoor. Ja, vanaf 11 uur is het volop... Uh... Eigenlijk stiekem Radio Tour de Frans, maar zo heet het niet. Hè? Nee, mag niet eigenlijk nog, nee. maar is het wel. Uh, wie heb je nog meer? Ed Nijpels is zometeen te gast ah. uh, over zijn partij, de VVD. Maar ook over uh, Frank Slek. want hij is ook voorzitter geweest... van de, de wieleronde van Nederland. Dus ik denk dat hij hem wel eens een hand heeft gegeten, gegeven. En Rudy is, dat die is projectontwikkelaar... onder andere eigenaar van het Mediapark. En met hem komen we praten over een enorme leegstand... van bedrijfspanden in ons land. Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. Na tien uur in de sportzomer. Prettige dag.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 Goedemorgen Informatie Rijksoverheid. Jullie gebruiken sinds 1 juli de naam Postbus 51 niet meer, toch? Dat klopt. Maar met vragen kan ik voortaan naar 1400 bellen. Dat klopt. Of kijk op Rijksoverheid.nl. Hoe weet u dat allemaal? Dankzij dit spotje natuurlijk. U hoort het, de naam Postbus 51 gebruiken we niet meer. Maar we gaan gewoon door met het geven van informatie via Rijksoverheid.nl... en via het nieuwe viercijferige telefoonnummer 1400, lokaal tarief. En met onze tv en radiosportjes natuurlijk.